9 uur. Gert per NOS journaal De brandweer in Tilburg heeft de grote brand op industrieterrein Krijfend bijna onder controle. Een aantal brandweermensen is alweer vertrokken. Er waren meerdere explosies, vier bedrijven stonden in brand. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er was wel veel rookontwikkeling en omwonenden moesten daarom ramen en deuren gesloten houden. Verschillende brandweerploegen uit de regio's zijn ingezet, ook de luchtmacht hielp mee met een schuimblusvoertuig. De politie heeft vannacht in Utrecht een verdachte aangehouden... vanwege een plofkraak bij een pinautomaat in de wijk Overvecht. Omwonenden hoorden rond 6 uur twee krachtige explosies. Een gebied rond het winkelcentrum werd afgezet voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk of de politie op zoek is naar meer verdachten. Bij het onderzoek naar de Deventer moordzaak zijn fouten gemaakt. Dat erkent het rechercheteam dat destijds de moord onderzocht... in een gesprek met Dagblad de Stentor. De weduwe wittenberg werd in 1999 dood in haar woning gevonden... zat vijf mest steken en was gewurgd. De regisseurs zeggen nu dat schouwartsen destijds bij de plaats Delict zijn weggestuurd, zodat het precieze tijdstip van overlijden nooit is vastgesteld. Het team blijft er wel van overtuigd dat Ernest Lauwers de dader was. Lauwers werd in eerste instantie vrijgesproken van moord. Later werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel. Zijn advocaat ziet in de erkenning van de regisseurs opnieuw aanleiding om te pleiten voor herziening van de zaak. De Canadese premier Trudeau is verder in verlegenheid gebracht... door beelden van hem met zwartgemaakt gezicht. Eerder dook al foto's op van Trudeau met een zogenoemde blackface. Gisteren kwam daar de video bij. De beelden zijn door Trudeaus conservatieve rivaal en Scheer... toegespeeld aan de media. Volgende maand zijn er in Canada parlementsverkiezingen... en de twee gaan gelijk op in de peilingen. De premier bood gisteren excuses aan voor de twee jeugdfoto's... waarop hij met een zwartgemaakt gezicht stond... onder meer op een schoolfeestje. Over de video die even later op dook, zei hij niets... en Scheer noemt hem daarom een leugenaar... Het weer droog en zonnig 17 tot 20 graden. Ook in het weekend zonnig en warm. Temperaturen morgen van 20 tot 25 graden. Zondag neemt de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 Alkmaar Amstelveen 6 kilometer langzaam rijden tussen Knopende Raasdorp en Amstelveen. En 247 Hoorn Amsterdam 3 kilometer file bij Broek in Waterland. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Thank you. Thank you.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 We gaan hier luisteren naar Rob van Kreeveld Solo. Het is een live opname uit de theater De Tobbe in Voorburg in 2013. En het nummer is On Green Dolphin Street.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 Het is heel Oh, ik hou van lekker eten in een sterke restaurant. Maar ik doe toch minder met mijn hart van zomaar goed oh, gekomen. Denk maar niet.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 No, <laughs> no.